City Dijkers met het NOS Journaal. De afgelopen vijf jaar zijn er ruim 1500 bushaltes verdwenen. Dat is een krimp van zo'n 7 blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen. In Drenthe en Groningen was de daling het sterkst, zo'n 16 Hoeveel mensen echt last hebben van het verdwijnen van die bushaltes is moeilijk te zeggen. De TU Delft schat dat het de afgelopen vijf jaar om minder dan 1 van de busreizigers ging. Niet overal verdwenen overigens bushaltes. In Zeeland en Flevoland kwamen er juist haltes bij. In het centrum van Berlijn demonstreren zeker 10.000 mensen tegen de oorlog in Oekraïne. Ze pleiten voor onderhandelingen over beëindiging van de oorlog en zijn tegen het leveren van wapens aan Oekraïne. Het initiatief van de demonstratie in Berlijn komt van een linkse politicus en een Duitse vrouwenrechtenactivist...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 En dat dat met subsidies moet worden gestimuleerd. Lotte Kopecky heeft als eerste Belgische vrouw de omloop Het Nieuwsblad gewonnen. Ze is de eerste grote koers van het voorjaar... de officieuze start van het biedenseizoen op haar naam te schrijven. Bij de mannen won eerder vanmiddag Dylan van Baarle... de eerste Nederlandse winnaar in 12 jaar. Het weer vanavond vrij helder. Vannacht in het binnenland lichte vorst. Morgen is het dan droog en zonnig...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 Lieve oh lekker, lekker ding. Ik hou van jou, het is daarom dat ik zie. Oh, oh, oh, oh. ik wil je al mijn liefde geven. Lekker ding, wanneer kom jij nou in mijn leven, lieveling? Leverling, ik krijg je niet uit mijn gedachten Leverling, laat mij niet langer op je wachten Leverling, oh lekker, lekker ding Ik hou van jou, is daarom dat ik zie Yeah I'm Kom jij nou?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 Make everything sound worse Can't shake the feeling That I'm just More on my shoulders but I'm... I promise I'll be fine I've had some trauma felt things I didn't wanna was too afraid to tell you. but now I think it's Ritme van Zon <tomstig> Ik kwam jou tegen na zo'n lange tijd Ik zag in jouw ogen de onrust en het spijt Jij liet me achter met pijn en verdriet Hier naar beneden toen jij me verliefd Kom weer naar boven, zie mij nu staan. Ik kan het leven weer aan Ja, ik ga nu verder, ik blijf wel alleen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 Saying, oh my god, wie zijn die guys met die droppers? Jong check, yeah. jong sprek tot de ochtend. Niet ge doe je dans tochten. dochter. Jouw rek is bekend mee bezochte. Zo so vies, net een roer voor de kosten. Heel fris in de wit, laat het flapperen. Veel beest in de bek, laat het klapperen. Best juicy wil vlees, maak het sappiger. Impact. Het smaakt het grappige Wow, voor mij zo gewoon Dames met vriendjes en mijn telefoon Ik hoef niet te letten, ik hoef niet goed loop. Je vrouwtje wil mij, want ze ziet hoe ik loop Hey, ze wil de beste Maar ik ben voor kon om die esten nee. voor die estafette Maar een domme jongen kan niet lesten Oh my god Gewoon de kijken naar de squad Saying oh my god Wie zijn die guys met die drop yeah. Oh my god oh, wow. The bitch is cooking at a squad, saying, oh, my God.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 That's an healer, fine wine shit yeah. That is on my mind Oh my god Honey britches cooking at the squad Saying oh my god We say any guys met the drop yeah. Oh my god Honey britches cooking at the squad Saying oh my god We say any guys met the drop Yeah Afgevraagd waarom, maar niets of niemand heeft het antwoord kunnen geven. Waar moet ik nu in godsnaam in geloven, nu er een einde is gekomen aan jouw leven? Dat wil ik nu niet horen Alles geprobeerd, gehaald, gevochten En uiteindelijk toch kansloos verloren But it makes me stay so good. Push the pedal to the floor, blow them all away Yeah, you see I'm getting close, I accelerate Going faster the fast, hit the gas Lose control, I won't crash, running it high Put your money on the dash, throw the die, die Lose control, I won't crash, Running it low I won't crash, When you slow, I won't crash, run it Say, say, say, say, say, you Accelerate, go faster the fast, hit the gas, was control. Na voren Zet dat masker opzij, kijk omhoog, ik hou van mij. Denk niet meer aan die tijd van toen. bij mij is het gras nu ook echt stoer. Vecht voor jezelf, je bent er.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 Ik heb liever dat je nu gaat verdwijnen uit mijn leven. Ik ben jong en liek, wat is je naam? En waar kom jij vandaan? Want Baby, I be. je draag me aan. Baby, alsjeblieft, schatje ken me naam. waar kom ik vandaan? Shafiq Roman. Zeg me alsjeblieft. Ik ben jong wat is je naam? En waar kom jij vandaan? Want je draag me aan.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 She'll I'm Say big was Mr. Lonely Ik hield het dit keer niet meer tegen maar ik...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 Ze wil zijn want als ze dans, voelt alles anders. En wat ze voelt, gaat niet voorbij.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 het nu zo graag anders doen, want als ze dan.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 Waarom de dingen eens zo moesten gaan Maar ik kom overal weer uit Omdat ik vocht voor mijn geluk Zelfs bij elke bittere traan. Het is op mijn goed gekomen En ik volg nu al mijn dromen Omdat jij achter me staat En wat geweest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 Alles zou ik doen Als jij maar niet zag Een keer. Jij laat me los, dan achter. Hou ik vast, jij en ik bestaat al lang niet meer. Pero rencor bebé yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo no soy sé ni que lo que te pasó estás tan raro que ni te distingo yo valgo por 2 de 22 cambiaste un ferrari por un ringo cambiaste un rolex por un casio vas acelerado dale despacio ah uh, mucho gimnasio pero trabaja el cerebro un poquito también ¿puts por dónde me ven aquí me siento en rein por mi todo bien yo te desocupo mañana y si quieres traértela ella que venga también te amaré no me Persoon, buana.